8 uur Eva de Jong met het NOS Journaal. Bij apotheken komen veel vragen binnen van verontruste patiënten over de medicijnen van de Indiase fabrikant Rambaxi. Dat meldt apothekersorganisatie KNP. In de VS zijn geneesmiddelen van Rambaxi van de markt gehaald omdat het bedrijf zou hebben gesjoemeld met testresultaten.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 Eerder vandaag dreigde de Syrische regering Geneve nog te verlaten als er geen vooruitzicht is op serieuze gesprekken. Voor het eerst zijn in een strafzaak in Nederland bitcoins verbeurd verklaard. Het virtuele geld was van een ecstasy-bende met leden in Groningen en Drenthe, die in april 2013 werd opgerold.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 Eén op straat. Met Rob Oudkerk. Straten Goedenavond. Eén op straat uit de Chopinlaan in het prachtige Noord-Brabantse Helmond. En ik sta helemaal niet op straat. Ik sta op een zolder. Ik sta op een wietzolder. Naast mij Serge de Bruin. Waar kijk ik naar? Ik kijk naar een klein minikasje waar in het verleden een paar plantjes hebben gestaan. En die plantjes zijn weg. Die plantjes zijn helaas weg. En wat kweek jij hier? Hier kweek ik een paar cannabisplantjes voor eigen gebruik. En waarom voor eigen gebruik? Dat wil iedereen natuurlijk wel, want dat is lekker wiet. Maar waar gebruik jij het voor? Uh, ik heb last van ADHD en fibromyalgie in de vorm van reuma. En daar helpt die cannabis goed tegen? Ja, heel goed. Vooral biologische cannabis. En tot wanneer stonden die planten hier? Nou ja, tot 7 juli. Hé, hey, loop even mee, want ik zie het, het lijken het lijkt gewoon, gewoon wel bitterballen die ik zie. Wat ligt daar nou? Dat zijn stekblokjes, maar helaas zonder stekjes. En ik zie een kast met allemaal lampen en toestanden. En uh, hoe werkt het allemaal? Nou ja, dit is een groeikast. En uh, in deze kast kun je ja, voorgroeien. En hoeveel, van die, en hoeveel van die planten kweekt hij hier? In deze kast ongeveer uh, ja, rond 10 planten. En vanuit daar selecteer ik verder. En dan begrijp ik dat je er maar 5 mag hebben, hè, thuis. Dat klopt. Wij zijn in de Chopinstraat in Helmond. En hier is een woning waar Serge de Bruin woont. U hoorde hem net al. En vandaag diende zijn zaak uh, die uh, de officier van justitie tegen hem had aangespannen... voor het kweken van wiet. Meer dan vijf plantjes. U hoorde het al. Hij zei, het zijn er tien. En meer dan vijf is strafbaar. Vijf eigenlijk ook, maar dat wordt in ons mooie landje gedoogd. Ik loop nu met gevaar voor eigen leven de trap af van de zolder naar de straat... Je zou kunnen zeggen, ja, als je dan te veel kweekt... is het eigen schuld dikke bult. Maar hij gebruikt het niet voor de lol. Hij gebruikt het tegen, laten we maar zeggen... de pijn die hij heeft van reuma. En zo zijn er zo'n 10.000 tot 15.000 Nederlanders... die cannabis, medicinale cannabis, heet het dan officieel, hash, wiet... Marijuana gebruiken tegen kanker, tegen chronische ziektes, tegen zaken waar ze last van hebben. En er zijn in Nederland heel veel huisartsen die dat gewoon voorschrijven. En dan kan je met een receptje naar de apotheek. En dan kan je het krijgen. Wordt meestal niet vergoed door je zorgverzekeraar. Maar krijgen kan je het wel. Is dat nou erg dat mensen op hun eigen zolder een paar van die plantjes gaan kweken... om te zorgen dat ze het niet via de huisarts hoeven te halen? Je zou kunnen zeggen, dat is nog goedkoper ook. Of is dat iets wat strafbaar moet worden gesteld? Daarover praten we vanavond in de mooie gele bus die in is in een prachtige wijk staat... waar ik geloof ik zelfs nog een kerstboom dat is lang geleden in een van de tuinen zie staan. Maar voor we gaan praten gaan we eerst naar de nummer 13 van... De Eredivisie tegen de nummer 15. Heracles RKC. In die Houtkamp. Om 8 uur begonnen. Staat nog 0-0, zeker? Nou ja, het staat nog 0-0. Maar Heracles is iets beter. En je zei het al, 13 tegen 15... Van de 18 ploegen in de Eredivisie. Dat betekent dat ze graag willen winnen om een klein beetje uit die onderste regio te komen. Het staat 0-0 inderdaad. En Herakles speelt thuis op het kunstgras. En heeft de eerste mogelijkheden gehad via wat corners. Maar geen grote kansen nog gezien. Nu een schot van heel ver. Maar dat gaat hoog over het doel van de keeper van RKC Waalwijk. Het staat 0-0 na een minuutje of 6,5 spelen in Almelo. Waar het koud is, maar wel gezellig zoals altijd. 0-0 dus. Even een detail uit het mooie Brabant. Iets wat u vast niet weet. In de top 10 van opgerolde hennepkwekerijen in Nederland... staat Helmond maar liefst op de derde plaats. Heerlen spant de kroon. Zo bleek uit een onderzoek van RTL Nieuws uit november. En in de Nederlandse apotheken, ik zei het net al... wordt er vrij veel medicinale cannabis recept Gewoon verstrekt. Vorig jaar waren er in Nederland ongeveer 2000 gebruikers van medicinale cannabis. Die zijn dus geregistreerd. Maar wie weet wordt er op zolders veel meer gekweekt. Het aantal verstrekkingen kwam in 2012 uit op 11.000... en dat is een stijging van maar liefst 30 procent. Inmiddels is Serge de Bruin achter mij aangehobbeld naar de bus. Hartelijk welkom. Vanmorgen diende uh, die rechtszaak van het OM tegen jou. Um, tien plantjes was dus te veel. Dus het is ook logisch dat het OM zegt... dat mag niet, meneer. Oh, het waren er zelfs nog een paar meer. Maar... Het waren er nog een paar meer. Hoeveel waren het Het waren dertien stekjes en zeven ja. planten. Okay. Ik maak het ook zelf mijn stekken. Okay. Maar stekjes, dat zijn ja, ook planten helaas. Nou kweek je die wiet uh, voor jezelf. Hoe lang ben je al ziek? Hoe lang heb je al die fibromyalgie? Uh, ik vermoed een jaar of tien. En ik weet het ongeveer anderhalf jaar. Hoe kwam je erachter dat dit zo goed helpt tegen die pijn die je hebt? Uh, ik gebruik het vooral voor mijn ADHD eigenlijk. Al ja. heel erg lang. En kweken doe ik ook al heel erg lang. En het geeft me gewoon rust. En ik kan de nacht doorkomen. En dat is toch erg belangrijk. En goed slapen. En, uh... Je zei net even ADHD, uh, even voor luisteraars: Wat is dat precies? De meeste zult zullen het wel weten, maar leg het nog even uit. Nou ja, je hebt wat meer energie. En, uh, je hebt wat meer energie, maar iets te veel energie zelfs? Soms. Ik kan je moeilijk concentreren, dat soort dingen. Daar gebruik je het voor. Ja, dat klopt. Okay, en, uh, en liever als ritalin, want uh, ritalin is een amfitamine, dat heb ik ook een tijdje gebruikt. En dan gebruik ik toch liever biologische cannabis dan ritalin. Je hebt dus eigenlijk alles eerst geprobeerd en toen kwam je hierop uit. En nu je het gebruikt, hoeveel neem je eigenlijk per dag? Ongeveer een gram of drie. En als ik dat zou moeten kopen, dan kom ik op 30 euro per dag uit. Ja, dus dan ben je een vermogen maandelijks of wekelijks kwijt. Ja, dat uh, kost dan rond de 1000 euro per maand Een gram of drie. Ik ben zelf huisarts geweest. Dat is dat niet een beetje veel? Ik vind van niet. Er zijn patiënten die nog veel meer nemen. Ja, dat weet ik. Maar goed, je kan ook met minder uit. Maar kom jij niet met minder uit? Liever niet. Want, waarom niet? Als je, als je minder neemt, dan krijg je weer pijn? Heb je wel last van je ADHD? Dan heb ik sowieso meer pijn. Heb je zelf eens iets gemerkt van bijwerkingen ervan? Weinig eigenlijk. Droge mond. Ja. Heb je al eens gemerkt dat je, juist als je meer cannabis nam, dat je misschien wat agressiever werd of wat sommiger werd? Of wat anders dan normaal, zou ik maar zeggen? Ik denk dat ik eh, juist zonder cannabis eerder opgejaagd ben. Ja als met. Oké, okay, dus van die bijwerking heb jij niet zoveel uh, uh, last gehad. Hoe wordt er in je omgeving erop gereageerd? Je bent dus iemand die op de zolder. Nou, ik kom er net vandaan. Verder een prachtig huis. Uh, de, ja, je kweekt dat daar. Hoe het, dat zullen de buren wel weten. Neem ik aan? Of niet? Doe je, je het allemaal in het geheim? Nou, ik heb het eigenlijk nooit echt geheim gehouden. Zelfs de buurtagent wist ervan. De buurtagent wist ervan? Ja. Wat, wat zei hij? Nou, ja, die vond het allemaal prima. Die het vond het ook had prima? Het, die heeft hij altijd gezegd. Dus. En nam af en toe ook iets mee of zo? Of, nee, dat moeten we nee nog ik nog heb kinderen... het nooit gezien verder of ja, zo. zo. Oké, okay, maar de buurt weet het dus. En wat, wat vinden die ervan? Ja, ja, ik weet niet of iedereen het wist, maar... Uh... Maar goed, je maakt er geen geheim van. Nee. Nou is het natuurlijk een verschil. Dat zullen de meeste mensen die luisteren ook wel uh, zeggen, denk ik. Of in ieder geval denken. Van ja... Uh, Natuurlijk prachtig zo'n kwekerij, maar we weten zelf, je ziet wel eens op het journaal, er worden die enorme zolders met al die lichtbakken en kasten, die worden opgerold. Maar dat zijn mensen die het gewoon voor de handel doen. Heb jij het ooit voor de handel gedaan? Nee, absoluut niet. Alleen, en van een lampje word je echt niet rijker. Alleen maar voor, voor jezelf. Een lampje word je echt niet rijk. Daar hey, word, word je niet rijk van. <laughs> Want, um, um, uh, je, je bent er dus nu een tijd mee bezig. Is er nou nooit iemand geweest die zegt, hey, kweek ook weer iets voor mij? Dat heb ik wel eens gehoord, ja. Dat heb je wel eens gehoord, maar daar ga je verder niet op in. Je gaat, nee. er, je gaat er geen handel van maken. Um, nou begreep ik ook dat, dat u wel eens over hoop lag met één bewoner. Ik geloof dat het uw buurvrouw was. Uh, waar is dat dan om? Vindt zij dat, dat je het eigenlijk niet zou moeten doen? Dat weet ik niet. Maar waarom lig je dan overhoop? Nou ja, ik heb veel... Uh, ik weet niet of het over de cannabis gaat. Ik vermoed van wel, maar... Waar zou het anders over gaan? Mm -hmm. uh, ik heb een hoop uh, geluidsoverlast gehad en... Ja, dat hield me niet op. En ja, als... Oh, jij hebt geluidsoverlast van haar gehad gehouden? Begrepen? Ja, absoluut. Oh, en ja, ik dacht dat het omgekeerd was. zij had geen geluidsoverlast van jou. Oké, okay, maar ja. zou het kunnen zijn dat zij... Euh, ja, heb je er wel eens met haar over gepraat? Vindt zij het eigenlijk prima dat je die cannabis kweekt voor eigen gebruik? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Zo niet. die ben ik er nooit op ingegaan. Zo die ben ik er nooit op ingegaan. Hoeveel wiet toen, toen ze bij je uh, uh, invielen, hoeveel wiet had je toen in huis? <laughs> Eigenlijk wel grappig, 240 gram lag op het droogrekje te drogen. Ja. Maar ik had ook knipafval en ze hadden er 660 gram van, van gemaakt. Maar vandaag, ik uh, een behoorlijk goede advocaat, is het toch teruggeschroefd naar 240 gram wat ik te droog had. Oké, okay. wat, uh, wat was die eis van de officier van justitie vandaag? Nou, die was wel behoorlijk. Die was behoorlijk. Je moet het even opzoeken. Ja, dat dus... is ook niks verkeerd. Ja. <laughs> uh, de eis was 80 uur werkstraf. Twee maandelijke voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Oké, okay. en wat is de uitspraak geworden? Schuldig bevonden aan hennepteelt. Dat zonder... klopt? Ja, dat klopt. Ja, dat ja. klopt, gaffaire, ja. Zonder strafoplegging. Hey, dus je bent schuldig, maar je krijgt geen straf? Ja? Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een beetje vreemd, want uh, naar mijn mening, ja, moet je dan vrijgesproken worden. Maar vrijspraak betekent ook dat het dan weer geld gaat kosten. Dus, dus je hebt nu wel een strafblad? Nee. Niet? Nee. Zonder strafoplekker. Zonder straf, dus ook geen strafblad. Nee. Oké, okay. je zou kunnen zeggen dat, dat eigenlijk een hele gunstige uitspraak is. Ik, ik, ik kijk glas half vol, kijk ik maar even. Want dan wordt eigenlijk erkend dat je het voor eigen gebruik doet. Voor je eigen dat ziektes. Klopt. Want anders zou je die straf wel gekregen hebben. Is dat niet een hele gunstige uitspraak? Want je bent natuurlijk niet de enige in Nederland die dit doet. Dat klopt. Ik heb er ook een beetje dieper op doorgevraagd. Van stel dat ik nou weer opnieuw begin. De rechter heeft gezegd, zolang je bij vijf planten houdt... het gedoogbeleid, of je ze nou in de tuin zet of onder een lamp zet... dan valt het onder het gedoogbeleid. Maar is er overlast of politie constateert henneplucht... En ze, dan kunnen ze weer je huis onderzoeken. En dan raak je dus weer kwijt. Maar als ik het dan bij vijf planten hou... Hoef, zal ik nooit voor de rechter hoeven komen. Oftewel, de politie kan het spelletje dan keer op keer weer blijven doen. Okay, maar, de, de maar, de, maar daar hebben ze wel buurtbewoners voor nodig die bellen. Oké, okay, de grens ligt dus bij vijf plantjes en bij op lucht uh, en dat soort zaken. Nou heb ik nog één vraag. Hè. Je kan het gewoon... Ik, ik schreef zelf ook gewoon uh, marihuana voor aan patiënten van mij met chronische pijn. Uh, dus... En dat ging ook heel goed. Dan gingen ze met het receptje naar de apotheek en dat kregen ze net. Uh -huh. Waarom doe jij dat niet? Nou ja, ten eerste de betere can cannabis. Ja, de prijs varieert een beetje tussen de 9 en 11 euro de gram. Dat moet je zelf betalen. En ik vind de werking minder goed. De werking minder goed. Leg ja. eens uit. Wat jij maakt is eigenlijk beter dan wat de staat laat maken. Ik zeg niet dat het beter is. Ik zeg alleen dat het voor mij, de biologische cannabis, veel beter is. Want wat de staat laat maken, even voor de duidelijkheid, in het jaar 2000 geloof ik heeft Els Borst, de toenmalige minister van Volksgezondheid, gezegd dat het zou eigenlijk vrij moeten komen hè, voor mensen die dat nodig hebben, die ziek zijn, die pijn hebben, die kanker hebben. En toen heeft de staat gezegd, nou dan moet er één productiemaatschappij in Nederland zijn die uh, dat ook maakt, die cannabis, en die is er gekomen. En dat gaat allemaal te chemisch, dat is niet biologisch. Wat gebruiken die dan bestrijdingsmiddelen, dat soort dingen? Ik weet niet precies hoe ze het doen, maar ik weet wel dat de, uh, waar de planten op staan, het medium, dat is absoluut niet biologisch. Oké, okay, en, en ken je meer mensen die uh, ziek zijn, die het daarvoor gebruiken, cannabis, die ook zeggen... het werkt eigenlijk beter wat ik zelf kweek dan wat je bij de apotheek haalt? Ja hoor, absoluut. Oké, okay. goed, de uitspraak. Wat ga je doen nu? Ga je een hoger beroep? Ja, ik moet er nog even over denken. Maar ja. ik denk ik denk dat ik het zo laat... Zou ik ook doen als ik geen straf kreeg. Of ben je bang dat als je een hoger beroep gaat... Dat, het dat zou nog kunnen, veerkant. ja. Dat kan ook nog anders uitpakken, daarom. Oké. Okay. dan nou, De telefoon is André Bekkers. Hij is advocaat. en Niet jouw advocaat, even voor alle duidelijkheid. Die kon vanavond uh, helaas niet in de bus zijn... omdat hij een andere afspraak had. Uh, André Bekkers heeft een groot aantal zaken... op het gebied van koffieshops en cannabis gedaan. Uh, meneer Bekkers, ja. goedenavond. Goedenavond, okay. um, u heeft uh, de straf gehoord. Ik weet niet of ik het straf mag noemen. U heeft de uitspraak gehoord van de rechter. Uh, wat vindt u daarvan? Ja. Ik vind het uh, voor uh, meneer De Bruin een fantastische uitspraak. Want hij heeft geen straf gekregen. Dus de rechter heeft bijzonder uh, rekening gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden. En wat betekent dat voor soortgelijke gevallen in uh, Nederland? Uh, helaas, helaas weinig. Want? Het is natuurlijk prachtig wat de politierechter heeft gedaan... maar er zijn veel politierechters in Nederland. Dus we kunnen hopen dat andere politierechters hier een voorbeeld aannemen... maar ze zijn er niet toe verplicht. Ze mogen ieder hun eigen oordeel vellen. Nee, en de praktijk ver... leert dat er rechters zijn die er ook anders over denken... Maar uh, rechters moeten volgens mij uh, vooral naar de wet kijken. Of kijken die ja. ook nog een beetje van uh, de ene keer uh, oogluikend en de andere keer maar niet. Je zou zeggen, nee, iemand ja. die het voor, voor, voor zijn eigen ziekte gebruikt, die gebruikt het voor zijn eigen ziekte, toch? Ja, nee, precies zo. Logisch zou je kunnen redeneren. Maar de rechter is anders opgeleid. Die rechter die wordt geacht de wet toe te passen. Ja. En als die rechter de wet toepast, dan moet je gewoon kijken naar de regels die de wetgever heeft bepaald. En dan mag hij denken wat hij wil over die wet, of die wet deugt of niet deugt... maar is er gewoon aan gebonden. Dus als hij zegt, ik kom tot wettig en overtuigend bewijs... moet hij daar een, een oordeel uh, aan, uh, aan koppelen. En eigenlijk zou hij dan moeten zeggen... het is wettig en overtuigend bewezen. Dus kom ik toe aan de vraag, verdient die verdachte ook straf? En in het geval van meneer De Bruin... heeft de rechter dat op een fantastische manier overwogen... dat te zeggen, ja, het is wettig en overtuigend bewezen. Meneer is strafbaar, maar hij verdient geen straf... gelet op de omstandigheden waaronder die hij heeft getild. Ik weet het niet, niet ok, krijgen. Oké, ok, maar dat denk ik ook in dit ene geval. Maar laten we het nou eens uitbreiden. Er zijn zo'n 10.000, 15 15.000 mensen die het om wat voor reden dan ook gebruiken. Niet voor een lol, maar omdat ja. ze verschrikkelijke pijn van de kanker hebben... van de reuma van andere chronische ja. ziektes. Dus dat zijn geen mensen die, uh, laten we maar zeggen, grote wietplantages hebben... waar je wel eens op het journaal van denkt, zo, um, uh, dat is wel heel fors op zolder. Uh, zouden we nou niet in Nederland gewoon moeten toestaan... dat mensen die ziek zijn en die wiet nodig hebben... dat die dat gewoon thuis kunnen kweken, met andere woorden... dat we de wet daarin moeten veranderen? Natuurlijk zouden we die wet moeten veranderen. Want die regel van die vijf planten... de politierechter heeft meneer De Bruin... eigenlijk, hoe vervullend dat ook is... verkeerd geïnformeerd. Want als je als patiënt overgaat... tot het telen van je eigen wiet... dan ben je eigenlijk wel gedwongen om dat binnen te doen. Dus dan heb je een land nodig, een afzuiging nodig. Volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie... til je dan professioneel... en mag je worden vervolgd. Buiten vijf plantjes... Dan mogen ze je niet vervolgen als je dat doet als meerderjarige, alleen maar voor je eigen gebruik. Maar doe dat binnen, dan mag men je wel vervolgen. En eigenlijk zou je gewoon die wet moeten aanpassen. Of als je dat dan te ver vindt gaan, pas dan in ieder geval die vervolgingsrichtlijnen aan. En stel daar heel duidelijk in dat als iemand tilt voor medicinaal gebruik en hij beschikt over een gezet, dat je hem dan niet mag vervolgen als Openbaar Ministerie. Los je dat hele gedoe op? Want ik stond net uh, op zolder uh, bij Serge Bruin en daar hing op de deur... een keurige verklaring <coughs> dat hij inderdaad een medicinale gebruiker is. Met andere woorden, dat de dokters ervan weten. Dus eigenlijk behandelen we zo'n 10.000, 15 15.000 patiënten... een beetje als halve criminelen, terwijl het enige wat ze doen... is ze nemen iets voor hun ziekte. Begrijp je dat nou eigenlijk goed? Dat begrijpt u heel goed, want dat doen we dan puur op hele formele gronden. Omdat de Hoge Raad heeft gezegd, als iemand teelt voor een dwingende medische reden, dan moet er sprake zijn van een noodtoestand. En alleen dan kun je komen tot ontslag van alle rechtsvervolging. En dan is de vraag, wanneer doet die noodtoestand zich dan voor? En eigenlijk doet die zich pas voor, als je kunt zeggen en bewijzen, aan de hand ook van deskundigen, dat de wiet die verkrijgbaar is via de apotheek. ...voor jou niet werkt als het effectieve medicijn. Dus dat jouw eigen wiet beter is... ...dan de legaal verkrijgbare wiet. Dat moet je wel bewijzen. Oké, okay, duidelijk. Nou, nou, nog één hele normale vraag. Hoe weet ik, als ik uh, vijf zolders op ga... ...en er wordt vijf keer wiet gekweekt... ...hoe weet ik dat niet de een het gewoon voor de handel doet... ...en de ander het voor zichzelf doet of voor zijn ziekte? Ik zou gewoon heel objectief uitgaan van vijf plantjes. En als je zegt vijf plantjes, of iemand dat gebruikt als medicijn, of die dat doet op basis van zelfmedicatie, of dat de arts erin heeft geadviseerd. Ik zou zelf als overheid zeggen: Ach, die vijf plantjes, daar doe ik niets mee. Daar kun je gewoon heel makkelijk vaststellen waar heb ik mee te vandoen. En je telt vijf planten, dan zeg je ja, dan voldoet het kennelijk aan de norm. Ben ik ben klaar. Dus ik zou nog wat ruimer willen ja. zijn. Oké, okay. en als u nou als advocaat die hele eenvoudige wetstekst zou moeten maken, wat, uh, wat moet er dan in die wet staan? Gewoon in één maar, zin? Ik zou in, in één zin zeggen, schaf die opiumwet af. Schaf die, die opiumwet af? Okay. Ja, schaf die opiumwet af, hmm. maak er een drank- en horkawet van. Ga over tot reguleren. Als je dat legaliseert, dat product, heb je toezicht op de productie, heb je toezicht op de manier waarop het aan de man wordt gebracht. En het geld wat dat aan belastingen oplevert kun je gebruiken voor preventie, gezondheidszorg, etc. We hebben geloof ik deze discussie al een jaar 25 hè, in Nederland. Die uh, zal nog wel de komende 25 jaar gevoerd worden. Daar zijn we zo'n ja. typisch, typisch landje voor. We blijven gedoog, gedogen tot we allemaal dood en neervallen. Buurman ja, Henk. Rechts worden ingehaald. Ja, ja precies. <laughs> dat zou best eens kunnen. Ja, want ik geloof dat in 17 van de 50 staten in Amerika de boel al gelegaliseerd is. Tenminste, als ik dat goed begrepen heb. Ik ga even naar buurman Henk. Ik Blijf ja. vooral hangen. Um, ja. U bent buurman. U woont tegenover uh, Serge? Nee, ik woon uh, twee deuren verderop. En ruikt het heel erg naar cannabis in de buurt? Uh, nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nooit, uh, nooit geroken. Okay. Doet, uh, Wat vindt u van het feit dat hij dat op scholder kweekt? Uh, ik wist daarvan. Uh, want uh, ik weet al jaren dat uh, Serge dus uh, cannabis gebruikt. Hij is daar ook meerdere malen is daar gewoon open geweest. En uh, heeft dus ook uh, altijd gezegd dat hij dat uh, van de huisarts. Uh, uh, ...een verklaring had om dat te gebruiken. Kortom, helemaal geen probleem. Nee, en ik ben ook voorstander voor als, uh, als medicinale cannabis helpt... ...om chronische ziekten vooral de pijnen te verzachten... ...om dat, uh, ja, uh, dat toe te passen. Gewoon legaliseren in de wet. Ja. Punt ja. uit. Nou, dat treft, we hebben Lisbeth van Tongeren uh, ook aan de lijn... Kamerlid voor uh, GroenLinks. Lisbeth, goedenavond. Goedenavond. Legaliseren? Ja zeker. Dat staat al heel erg lang in ons partijprogramma. En we vinden dat we daar dan he, stap voor stap naartoe moeten. En een van de dingen die we op korte termijn willen is dat gemeenten die zelf zeggen wij willen graag een experiment met legaal wiet kwijken, dat die aan de slag moeten kunnen. Dat zijn volgens mij stel burgemeesters wel met je eens, begreep ik laatst. Hoe krijg, de... ja, hoe krijg je dat bij de minister voor elkaar? Want jullie zitten niet in het kabinet. Jullie gedogen zelfs het kabinet niet. Dus dat wordt een lastige procedure. Dat is hetzelfde als bij uh, alle dingen die een uh, partij in de oppositie wil. Is je gaat steunen zoeken. Je blijft er punt voor punt op doorduwen. En uh, je wil uh, telkens een stapje verder. Hè? Ik begrijp ook wel, mensen hebben... Uh, nou ja, ...tien jaar lang van war on drugs gehoord. Die denken direct aan een totaal verslaafde hè, junk... ...met andere gezondheidsproblemen als ze horen over weed... Dus die willen dat zo ver mogelijk eh, ja, van zich houden. Maar ja, zelfs Obama zegt het nu. Wiet is eigenlijk niet gevaarlijker dan alcohol. Volwassen mensen met goede voorlichting, die moeten zelf kunnen kiezen. En zeker hè, mensen die om eh, medische redenen eh, ja, er echt wat van hebben om wiet te gebruiken. Of nou een pilletjes zit in thee, of dat ze het roken. Hey, over management bij speech gesproken. Denk je dat zo'n uitspraak van Obama helpt? Ook ons in Nederland? Hm. Het uh, helpt zeker dat andere landen, hè, Portugal ook, daar hebben ze de Cannabis Social Club. Daar heeft iedereen zijn planten samen gewoon in de kast staan. En uh, ja, sommige mensen die zitten met z'n allen een uh, biertje of een wijntje uh, te nuttigen. En andere mensen die zitten samen even een um, of een poté of uh, ze roken een joint. Oké, okay. uh, GroenLinks zegt dus thuis wie teelt? uit het wetboek van strafrecht. Ik, ik vat het even heel zwart-wit samen. Want dat moet mogelijk zijn. Daar moeten we nu experimenten mee doen. Het moet eigenlijk gewoon wettelijk mogelijk gemaakt worden. Ja, wij willen in elk geval... Hè, er wordt bij de koffieshop aan de voordeur gedroogd. Je mag het kopen. Maar die lui, die winkeliers, die mogen niet inkopen. Iemand die alcohol verkoopt, wat minstens net zo gevaarlijk is. Hè. U bent huisarts, dus u weet daarvan. Die kunnen gewoon bij de groothandel alcohol inslaan. En zo'n coffeeshophouder, die, ja, die moet dat op een rare manier uh, zijn winkel intoveren. Nou, dat leidt tot allerlei criminaliteit. En de meneer zei, in het programma zei het net ook al. Als je alles bij elkaar optelt, hè, politie, justitie, gevangenis, reclassering. dan is het ongeveer, geeft Nederland ongeveer een miljard uit om te proberen het wietgebruik helemaal te onderdrukken. Nou, dat lukt niet. Dat lukt al honderd eh, jaar niet. En eh, zeker voor mensen die er dan ook nog iets aan hebben... tegen pijnbestrijding. En er waren volgens mij nog een paar andere ziekten... waarbij het ook hè, voor sommige mensen wat, wat verlichting gaf. Nou, voor die groep moeten we het zeker gewoon toegankelijk maken. Experimenteer ermee in die steden... waar die burgemeesters dat graag willen. En dan stap voor stap kunnen we gewoon kijken hè? wat formaten van regulering is voor Nederland nou handig? Dan krijg je dus gemeentelijke wietplantages. moet ik dat ongeveer zo zien? Kan of een gemeentelijk geaccrediteerde legale wietkweker. Oké, okay, en dan zou Serge de Bruin eigenlijk daar zijn wiet moeten halen, of of zeg je ook moet er in de wet komen dat hij dat gewoon op zijn eigen zolder kan doen? Dat kan ook. En uh, die vijf planten mag al. Ik wist niet de, dat die vervolgingsrichtlijn zo strak toegepast werd, zelfs bij patiënten. Maar je zou aan een vervolgingsrichtlijn iets kunnen doen, daar heb je geen wetswijziging voor nodig. Maar de Cannabis Social Club is, stel er zijn meer patiënten met hetzelfde probleem die dit willen. Die kunnen dan gezamenlijk, legaal, in zo'n experiment hun planten kweken, ook in een kas. En uh, die gebruiken. Oké, okay, Lisbeth, duidelijk verhaal. Cannabis Social Club doet me een beetje denken aan... Buena Vista Social Club. Dat krijgt ja. uh, dat prachtige muziek maakte. Um, ik kom even terug bij Serge. Uh, als nou de gemeente... goede wiet gaat maken hier in Helmond. Ja. He, ze staan nummer drie... Uh, in de top tien van opgerolde wietplantages. Dus ze kunnen er hier iets van. Ja. He, en anders gaan ze in de leer bij die nummer één staat. Als die nou hele goede wiet gaan maken... doe ik jij dan je hele zolder op en ga je het daar halen? Liever niet. Ik heb liever mijn eigen plantjes. En een... Cannabis Social Club is een heel goed iets. In België is er bijvoorbeeld al zoiets. Ben je al een keer heen geweest? Ja, ja, daar ben ik lid van. Trekt uw plant. Wat zo Trekt uw plant. Trekt uw plant, zo heet dat daar. Ja, de Belgische richtlijnen zijn één plant per persoon. Yes. Maar dan kan bijvoorbeeld ook een andere kweker... kan bijvoorbeeld 10, 20 planten neerzetten... en daar hang je allemaal kaarten aan met eigendomsbewijzen. En zo zijn die planten allemaal voorbestemd voor iemand. Oké, okay, de Cannabis Social Club trekt uw plant in België... En hoe gaan we hem hier in Helmond noemen? Nou ja, dan moeten we nog even een naam voor verzinnen. Ja, maar zo tegen carnaval kan je vast wel een naam verzinnen, denk ik, toch? Dat, uh, en anders moeten we er maar iets met carnaval <lacht> eh, even uh, André Bekkers, uh, we, we praten er al heel lang over in Nederland. Ben je optimistisch dat dit soort wetswijzingen... Die, hey, je kan natuurlijk zeggen, Hup, de hele wet moet op de helling, zoals je dat uh, zei. Maar je kan natuurlijk ook stap voor stap doen, zoals Lisbeth van Tongeren zei. Ben je daar optimistisch over zeg je... Ja, we praten er al zo lang over in Nederland gedogenland. Uh, ook deze toestand, hè, dat je gewoon 15.000 patiënten... ...het op een enigszins legale manier laten oplossen... ...is eigenlijk een onhaalbare kaart. Nee, ik ben optimistisch. En dat komt omdat ik zie dat in het buitenland veel geleerd is over ons experiment. Wat al zo erg lang duurt. Dat we nu in het buitenland zien dat ze daar geleerd hebben van ons, ja, eigenlijk ons gebrek. We hebben die achterdeur nooit geregeld. We hebben het nooit fatsoenlijk geregeld voor de zelfteelt, Voor het teelt eigen gebruik. En... Dan gaan we nu, denk ik, leren via het buitenland. Dus ik denk dat de, de ontwikkeling in de Verenigde Staten voor ons een hele wijze les gaat worden in de, de nabije toekomst al. Met andere woorden, daar waar Amerika ons altijd verguist als landje van Sodom en Gomorra, worden wij nu door de United States, althans 17 staten, daarvan ingehaald. Uh, André Bekkers, dankjewel. Liesbend van Dongeren, dankjewel. Serge. Ik ben benieuwd hoe het verder afloopt. En ik hoor graag van je hoe de Social Club uh, hier gaat eten. Dit was 1 op straat voor uh, vandaag. U kunt onze uitzending terugluisteren op 1 En mail op tips waar wij met de bus moeten komen naar 1opstraat.ntr.nl Maandag gaat het sneeuwen. En daarom dacht 1 op straat laten wij maandag eens een uitzending maken... vanaf het naaktstrand in Ippenburg. Waar naaktrekenanten in opstand komen omdat hun naaktstrandje dreigt te verdwijnen. Oude business lijkt me dat maandag. De rechtbank in Den Haag buigt zich dinsdag aanstaande... over de problematiek rond naaktrecreatie in de Delftse hout. Want in de zomer van 2013 zijn in dit bekende recreatiegebied van Delft... in totaal 43 bekeuringen uitgeschreven aan naaktrecreanten. Blijf erbij op Radio 1, want zometeen in twee dingen. Ex-NOS-correspondent Paul Snijder. u kent hem nog uit het NOS-journaal. Staat op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid... voor de Europese verkiezingen. Maar nu eerst het NOS-journaal zelf. Dit is Radio 1. Bij apotheken komen veel vragen binnen van verontruste patiënten... over de medicijnen van de Indiase fabrikant Rambaxi. Dat meldt apothekersorganisatie KNMP. In de VS zijn geneesmiddelen van Rambaxi van de markt gehaald... omdat het bedrijf zou hebben gesjoemeld met testresultaten. En vandaag werd in Nederland de import van grondstoffen van Rambaxi verboden. Het bedrijf maakt onder meer cholesterolverlagers en antidepressiva.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 De fabriek van Axo Nobel in Deventer gaat in 2016 dicht. En dat kost ongeveer 165 medewerkers hun baan. De fabriek in Deventer produceert een grondstof voor plastic. De Axofabriek in het Belgische Mons neemt de productie over. En de afgelopen weken is er geregeld gestaakt uit protest tegen de sluiting. En in Alkmaar zijn alsnog bewoners geëvacueerd na een brand. waarbij de afgelopen nacht asbest vrij kwam. Bij de brand ging een winkel op een industriegebied in vlammen op. En in de buurt zijn asbestdeeltjes gevonden. Dat is het nieuws op dit moment. Radio 1 Max. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Mijn gast van vanavond gaat na een lange, lange journalistieke carrière... de Europese politiek in. Het is Paul Snijder, oud-NOS-correspondent in Brussel. Hij staat vijfde op de Europese lijst van de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. Als kijker van het NOS-journaal valt mij natuurlijk onmiddellijk op... dat u zoveel bent afgevallen. Klopt. Hoeveel is er af? Uh, op een goed moment weleens 30 kilo geweest, ja. Nu is er weer wat bij? Nou, dat is, een, dat is een aanhoudend gevecht wat ik moet voeren. Maar een, een 25 à 30 kilo is er wel afgegaan. Ja. Hoe is het gelukt? Uh, nou, gewoon wat allemaal in het boekje staat. Uh, diëten en sporten. En, en dat heb ik heel consequent en met veel overtuiging. En voor een deel ook met heel veel plezier gedaan. Zeker het sporten, het lopen. Uh, wat ik heel veel doe. Uh, is daar een heel plezierige component bij. En, en daar gaat het gewoon. Ja, je moet het volhouden. Ziet er goed uit. Dankjewel. Mocht u willen twitteren over deze uitzending, gebruik dan hashtag 2Dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, er wordt vanavond ook gevoetbald over beweeg gesproken. Heracles speelt tegen RKC. En die houtkamp, hoe staat het ervoor? 31 minuten gespeeld, Margeet. Het is nog altijd 0-0. Heracles wel sterk en heeft wat mogelijkheden en kansen gehad. RKC nog niet. En nu is Heracles weer in de aanval. Maar ook die aanval smoort. Net nog een prachtige vrije trap van Chommer gezien. Maar die werd door de keeper van RKC Waalweker uitgehouden. Arjan van Dijk is dat. De eerste wedstrijd eindigde. Eerder dit seizoen in 4-1 voor Heracles. Nu dus na 32 minuten spelen. In Almelo uh, staat er nog altijd 0-0. Dan spreek je straks weer, Andy. Ja, oud-NOS-correspondent in Brussel, Paul Snijder, is mijn gast. Hij vertrok in 2011 bij het NOS-journaal. Uh, begon zijn eigen communicatiebureau in Brussel. En staat nu dus vijfde op uh, de lijst van de Partij van de Arbeid... voor de Europese verkiezingen. Daar um, gaan we het zo uitgebreid over hebben. We willen alles weten over jouw passie en jouw missie. Uh, maar we beginnen, zoals gebruikelijk, met twee nieuwsonderwerpen. Twee dingen uit het nieuws. Ja, het aantal mensen, want dat is het eerste waar u het over wil hebben. Het aantal mensen met WW uh, is enorm gestegen. Waarom heeft u dit nieuwsfeit gekozen? Nou ja, omdat het cijfer natuurlijk een, een heel vervelende indicatie van onze samenleving is. Dat nog steeds heel veel mensen zonder werk, zonder werk zitten. Uh, veel jongeren. Maar wat er bij het bericht weer opviel, dat ook heel veel ouderen bij zijn gekomen. En als ik dat woord ouderen lees, denk ik van ja, je bent zelf ook een ouder. En ik, en ik voel me geen, geen, geen ouderen. Het gaat hier over mensen die nog graag een hele grote bijdrage... aan de samenleving willen, willen geven. Die in feite nog helemaal krachtig zijn... en, en initiatiefrijk genoeg zijn... om bij te dragen aan een, aan een goede samenleving. En die worden misschien te makkelijk aan de kant gezet. En ik vind dat eh, alles op alles gezet moet worden... om jongeren aan het werk te helpen. Want die hebben de toekomst natuurlijk in handen. Maar je moet niet vergeten dat die ouderen... die zogenaamde ouderen gewoon heel erg krachtig potentieel van onze samenleving zijn... en dat daar ook alle energie in gestoken moet worden... dat die gewoon beschikbaar blijft voor de samenleving op de arbeidsmarkt. Is het een soort schrikbeeld in de WW belanden? Vind ik wel. Vind ik wel. Voor, bedoel, voor, voor mij ook. Ik, bedoel, ik moet er niet aan denken dat ik werkloos zou zijn. Dat, dat, dat is denk ik een van de ergste dingen die kan, kan, kan overkomen. Ik bedoel... Um, ik werk graag. Um, en, en ik heb dat met veel passie en, en toewijding ook altijd gedaan. Maar het idee dat ik thuis zou moeten zitten en niet weten wat ik wat met mijn dag zou moeten gaan doen. En dat ik geen bijdrage kan leveren. Aan, aan wat dan ook. Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dus ik kan al die mensen die daar wel in die situatie zijn, zijn terechtgekomen en voor een deel buiten hun schulden in terechtgekomen zijn, uh, heel goed begrijpen dat die zich uh, behoorlijk behoorlijk moeilijk voelen. Ja, is dat iets waarvan u denkt. Nou, ik ga nu wellicht de politiek in, daar kan ik dan vanuit Europa iets aan doen. Nou, dat, dat is wel een van de dingen waar de Partij van de Arbeid zich heel sterk voor maakt en me sterk wil maken ook ook in Europa. We hebben natuurlijk de financiële economische crisis... niet echt achter de rug, maar er is wel alles op alles gezet... om die zoveel mogelijk in te dammen... en ook maatregelen te nemen dat die zich niet gaat herhalen. Maar wat we nu vooral moeten gaan doen in Europa... en als de volgende stap... is ervoor te zorgen dat die misschien verbeterde economische situatie... ook gaat leiden tot daar waar het eigenlijk om gaat. Dat zijn banen voor mensen, dat mensen weer aan het werk kunnen... en dat ze weer toekomst krijgen. Dus het verkiezingsprogramma van de Partij van Arbeid... zal ook daar heel sterk op gericht zijn... om te komen naast zo'n financieel gereorganiseerd en schoongemaakt Europa nou, ook tegelijkertijd werken... Aan, aan een sterke en sociale Europa waar mensen een baan hebben. Dus ja, dat, dat, dat spreekt mij zeer aan, ja. ja. Um, ander onderwerp, uh, het tweede onderwerp waar u bij stil wilt staan... is de situatie in Oekraïne. Um, daar gaan de demonstraties tegen de plannen van premier Janukovic... er steeds heftiger aan toe. Heel veel mensen lopen nu met helmen op, met uh, bivakmutsen aan, met knuppels in hun handen. De straffen voor ordeverstoring zijn verzwaard en er mogen geen podia of tenten meer worden opgebouwd in de publieke ruimte. Janukovic hoopt zo een einde te maken aan de protesten in zijn land. Die begonnen nadat hij de banden met Rusland aanhaalde in plaats van met Europa. Het is een teleurstelling natuurlijk voor de Europese Unie, maar vooral voor de Oekraïners zelf. Die uh, ja, in een normaal land willen wonen. ...en een land dat geregeerd wordt volgens Europese standaarden. Een land waarin ze hun eigen toekomst kunnen opbouwen... ...en waar ze niet uit hoeven te emig emigreren. De demonstraties zijn al twee maanden aan de gang dat was altijd vreedzaam. De afgelopen paar dagen zijn ze gewelddadiger geworden. Zijn er mensen de straat op gegaan die de oproerpolitie geprovoceerd hebben. Twee groepen burgers staan tegenover elkaar. Aanhangers van de oppositie hebben zich niets van de nieuwe wetten aangetrokken. Ze noemen ze ongrondwettig en gaan dus gewoon door met demonstraties. Het ziet er wel naar uit dat het kan gaan escaleren. Ik was getuige vanmiddag vanuit mijn kantoor van een aantal chaises door de ME. Er zijn een flink aantal gewonden bijgevallen en er zijn afgelopen nacht ook drie mensen overleden. Ja, de situatie nu in Oekraïne. Um, zij strijden voor aansluiting bij Europa. Uh, u bent bezig voor Europa, wil dat in elk geval. Um, ontroert dat u? Ja, het raakt mij enorm. Raakt mij enorm. Ik bedoel, Oekraïne ligt eigenlijk... Ja, aan de grens van Europa. Dat is, dat is een gebied wat vroeger tot de Sovjet-Unie behoorde. En toen wisten we er niks van. Maar nu weten we dat het gewoon als je Polen voorbij gaat... dat je in de Oekraïne terechtkomt. Het hoort gewoon bij onze, bij onze wereld, bij onze belevingswereld. En als je dan ziet wat daar gebeurt... hoe dramatisch die mensen daar in opstand zijn gekomen... tegen een president die inderdaad te dicht nog tegen Moskou aanleunen. Terwijl die mensen eigenlijk onze kant op willen... dat ze hun vrijheid en hun toekomst toch vooral zien... in, in, zeg maar in hetgeen wat wij bereikt hebben in, in de geschiedenis. En dat, dat raakt mij enorm. Dat die mensen daar zoveel moeite en ook zoveel veel risico's voor willen nemen om zeg maar, duidelijk te maken dat hun koers, hun toekomst toch ligt in Europa, in, in, in, de, in de, de zaken die wij in de afgelopen jaren gerealiseerd hebben. En niet aan die, kant, aan, de, aan die andere kant, niet dat ze Rusland willen, willen uh, ja, verafschuwen of wat dan ook, maar dat ze zeg maar, de vrijheden en, de, en de, zeg maar, de cultuur en de beschaving die wij opgebracht hebben in de afgelopen uh, 20, 30, 40, 50 jaar, dat ze daar deel van uit willen maken. En dat onthoort me wel, ja. Als u er nu naartoe zou gaan, zou u het willen trouwens? Ik zou er best naartoe willen, ja. ja. Zou u dan willen als politicus of als journalist? Ik ga niet meer als journalist natuurlijk. Sinds dinsdag weet ik dat ik politicus ga worden. Dus ik kan niet meer ergens heen gaan als journalist. Ja, is dat zo? Is dat zo nou, Natuurlijk, iedereen spreekt mij nu aan als politicus. Zoals jij me nu ook aanspreekt als, als politicus. In mijn bloed zit vol journalistiek natuurlijk. Als ik ergens naar kijk, kijk ik er ook journalistiek naar. Maar wat ik erover zeg, zal politiek zijn. Dat realiseer me. Dat, dat vind ik helemaal niet erg. Dus ik, oh, ik weet als ik daarheen ga, dat als ik daar iets over zeg... dat het politiek beoordeeld zou worden. Dat, dat is prima, daar ben ik politicus voor geworden. Max. Twee dingen met Margreet Reintjes. Ja, oud-NOS-correspondent in Brussel, Paul Snijder, is uh, mijn gast tot 9 uur. Hij staat vijfde op de lijst van de Partij van de Arbeid... voor het Europese Parlement. Um, we gaan eerst nog even voetballen. Hoe, hoe, het, uh, hoe het gaat met de heren uh, Heracles RKC. en die Houtkamp, nog steeds 0-0? Nou, nog steeds 0-0 op het uh, kunstgrasveld van Almelo... waar het echt koud is, net boven 0. En als je uit het westen komt waar het 9 graden is... dan uh, scheelt het toch wel even een jas. Uh, maar de spelers hebben daar weinig last van. Zelfs spelers met korte moutjes. Heracles veel, beter. In ieder geval beter dan uh, RKC Waalwijk. Bal komt uh, voor het doel weer bij uh, RKC, maar wordt weggewerkt. Uh, wel wat kansjes en mogelijkheden... voor de nummer 13 van de eredivisie Heracles-Almelo... tegen de nummer 15 RKC Waalwijk. Maar in doelpunten is dat nog niet uitgedrukt. Vandaar na 39 minuten spelen nog altijd 0-0. Paul de politicus in spe. Ik zei, we gaan het hebben over de passie, over de missie. Uh, is die er, inderdaad, een missie? Ja, ja zo, zo, ervaar ik het wel. Ik heb natuurlijk nagedacht toen ik bij het journaal wegging, bij de NOS wegging. Wat ga ik verder doen? En ik heb de laatste 17 jaar, of de 15 jaar, toen dat is bij het journaal, de laatste twee jaar nu bij mijn eigen bedrijf dag in, dag uit met Europa van doen gehad. En ik heb heel erg sterk de overtuiging dat Europa niet af is, dat Europa niet volledig benut wordt van de mogelijkheden die daar in Europa zijn om zeg maar ons vooruit te helpen, om de wereld vooruit te helpen, om Nederland vooruit te helpen. Maar hoe zou dat dan kunnen concreet?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 voor opgeleid zijn. En, en dat zijn instrumenten die Europa over beschikt en, en die er ook voor een deel wel worden gebruikt. Er is dan nu weer een plan gemaakt om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, maar er is veel meer mogelijk binnen Europa om concreet te werken aan uh, stimuleringsmaatregelen om de economie in de lidstaten vooruit te helpen en de werkgelegenheid te verbeteren. Maar ze ook lekker bezig zijn is bij het voetbal. Daar is gescoord bij okay. Heracles RKC. En die houdt van wie? wie? Die, jawel, Heracles terecht komt op voorsprong. Want waren, zoals ik net al zei, sterker, beter, wat meer kansen, mogelijkheden. En een mooie voorzet, goede voorzet van Ben Hassani. komt bij de voeten terecht van de topscorer van Heracles Almelo, Brian Linsen. En hij scoort dus 1-0 voor Heracles tegen RKC. Dank u dat ook weer. Ja, Paul Snijder. Um, werken voor Europa, Missie in Europa. Uh, voor de Partij van de Arbeid. Uh, al die jaren uh, had u dat, natuurlijk als NOS-correspondent, had u die voorkeur. Ook neem ik aan voor de NOS. Voor de, voor de Partij van de Arbeid. Ik had politieke voorkeur voor, voor, voor diegene die het beste met Europa voor hadden. En dat is nu de Partij van de Arbeid. Ja. Maar. maar is het niet een soort fijn dat, dat u eindelijk mag laten blijken... dat u het meeste heeft met de Partij van de Arbeid? Je bent zelf ook journalist. Als journalist heb je ook wel heel veel waarde aan het, aan het objectief zijn. Om te proberen het, het van alle kanten te zien. En op die manier uh, je, je verhaal te doen. En ik heb dat naar vermogen altijd gedoen, gedaan. Als je dan in een privé situatie bent... dan mag je je uitspreken over wat je vindt en wat je denkt. En daar heb ik altijd wel gewoon gezegd. Echt wat ik vind en denk. En ook wel met de nodige voorzichtigheid, omdat je ook moet weten wie dat precies meeluistert Dat ik nu kan zeggen waar ik voor sta, is, is een zekere mate van, van bevrijding. Mm. Dat, dat, dat, dat ervaar ik ook wel zo. Maar ik heb in de journalistiek me nooit beklemd gevoeld ja, dat ik. Maar soort coming voel... out, een beetje. Een, een, een beetje is het wel, ja, zo wordt het ook voor sommige mensen ervaren. Ja, ja. Ja. Uh, hoe wordt er nou door collega-journalisten aangekeken tegen de Brusselse politiek? En uw overstap van de journalistiek naar de politiek. De Wijze Raad. Ja, die komt vandaag van Volkskansjournaliste Jan Tromp. Uh, die zit sinds een half jaar uh, in Brussel... en daar doet hij verslag over Europese kwesties. Ik zou de Europese politiek uh, willen typeren als uh, fascinerend. Dat is de kwalificatie die Paul er uh, al jaren aan geeft. En ik heb daar altijd met, enigszins opgetrokken, wenkbrauwen... naar uh, gekeken, maar nu ik daar een half jaar in zit... En je ziet al die partijen die uh, met elkaar in uh, worsteling zijn... maar ook uh, ten volle beseffen dat ze er uiteindelijk gezamenlijk uit moeten komen. Hoe dat gaat, dat is vaak onaanvolgbaar, maar wel fascinerend. Leuk waaraan je begint als je overstapt van de vrije journalistiek... of de vrijheid van uh, communicatieadviseur naar uh, de politiek. De politiek is een gesloten systeem. Je zou niet de eerste zijn die daar stuk op loopt. Laten we even denken aan Jan uh, Schinkelshoek die een succesvol en bekwaam hoofdredacteur was van de Haagse Courant. Die uh, overstapte naar de uh, CDA-fractie en daar uiteindelijk zijn waterloo vond. Niet zomaar, maar hij werd er doodongelukkig. De vrijheid die je hebt, die moet je koesteren. En die uh, leg je in de waagschaal als je overstapt naar de politiek in de algemene zin. En ik denk eigenlijk zeer in het bijzonder naar de Europese politiek. Omdat wat ik daar ervaar, is frustratie onder tal van Europarlementariërs. Ze zeggen tegen mij, de media, jullie zijn niet geïnteresseerd. De media, jullie uh, negeren ons. Als ik dit zo hoor, denk ik niet doen de raad van Jan, natuurlijk altijd heel serieus. Um, maar hij begon met iets te zeggen wat heel erg waar is... is dat het fascinerend is. En, en dat is een van de zaken die, uh, die ik ook probeer aan mensen over te brengen. Ga er eens een keer kijken, ga eens een keer meemaken wat daar gebeurt. Vertel eens, wat is er zo fascinerend? Fascinerend is wat Jan ook tegelijkertijd zegt, die complexiteit. Die schikt mensen af, maar tegelijkertijd moet je realiseren... dat er 28 lidstaten bij elkaar zitten... die een stukje nationale bevoegdheid hebben ingeleverd... om met elkaar de zaken te doen. Dat lukt niet zomaar in 1, 2, 3. Daar moet je heel veel voor praten en denken en trekken en sleuren en dan niet alleen 28 lidstaten er komt er een parlement overheen dat zich ermee bemoeit en je hebt nog een commissie die de voorstellen doet dus ja. je hebt drie instellingen 28 lidstaten en vier vijf politieke stromingen het is niet oppositie tegen een regeringspartij het is veel complexer maar het is nodig om het zo complex te houden om het niet een dictaat van Brussel te laten zijn het is geen dictaat van Brussel het is een heel fascinerend proces met wegen geven en nemen en dat komt op besluitvorming want heeft u dat inzicht gekregen bent u het gaan begrijpen wat er gebeurde daar uh, je, die al die processen uh, nou Achteraf zit je wel eens te kijken van, van waar is dat nou eigenlijk begonnen... en hoe is dat nu geëindigd? Nee, dat is, dat is moeilijk te overzien. Wie nou uiteindelijk wint in, in, in, in Brussel? Wie dan nou verliest? Uiteindelijk verliest en wint iedereen een beetje. Dat is, dat is wat er gebeurt. Daarom is het ook niet zo spectaculair. Het is niet zo dat de oppositie heeft de regering weggestemd. Nee, er is een besluit gekomen waarbij gezocht is naar common ground. Dat iedereen daarmee weg kan. En dat is meteen niet het, het meest doorslaggevende of het hele grote besluit. Het zijn kleine stapjes. Europa gaat van kleine stapjes. En, en dat moet gewoon gedaan worden dat iedereen nog steeds aan boord blijft. Niemand wil uit de Unie. Iedereen wil bij de ja. Unie blijven. En dan moet je wel een proces volgen om te besluiten... waar iedereen zich thuis voelt. En die vrijheid waar hij het over heeft. Hè? Jan Schinkelshoek noemt hij, die, die dood ongelukkig werd. Uh, je vrijheid in de waagschaal uh, stellen. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, In de journalistiek kan je ook niet alles roepen wat je wil. Bedoel, je, je bent ook beperkt in, in zeg maar, het kader waarbinnen je werkt... en de verantwoordelijkheden die je hebt. Dus daar, daar heb je ook niet... Uh, Ultieme vrijheid, maar wel meer vrijheid dan je waarschijnlijk hebt als politicus. Zeker dat, toch? Dat ga, ga ik nu ervaren. Dat, dat, dat ga ik nu allemaal is meemaken. als discipline, namelijk in de politiek? Natuurlijk, we hebben gepraat over wat we willen gaan, gaan vertellen. Wat we vinden dat er moet gaan gebeuren. Mm -hmm. Daar voel ik me in thuis. En ik weet dat de politiek alleen maar functioneert als je met z'n allen aan één doel gemeenschappelijk werkt. Dus dat is een proces al van een, van een compromis van waaruit je werkt. Maar ik heb de afweging gemaakt en ik voel mij binnen de Partij van Arbeid thuis. Lever ik daar een stukje vrijheid voor in? Ja, oké. Okay. Maar als ik daarmee resultaten boek waarin die journalistiek de resultaten komt. Noem boeken. eens eentje waarvan u denkt dit, dat wil ik gewoon over een paar jaar bereikt hebben. Nou, nou dat, dat, wat, ik, wat ik bereikt zou willen hebben, is dat mensen al wat, wat meer naar Europa gaan kijken en meer het gevoel hebben dat ze bij Europa horen en dat ze in Europa thuis zijn. De, de meeste burger voelt zich niet bij Europa thuis. Maar hoe ik, doe je dat dan concreet? D, d, d, d, hoe je dat concreet doet, is door heel veel in dit soort programma's te komen en heel veel te blijven praten over Europa als een instituut dat geen doel op zich is, maar dat een middel is dat we moeten gebruiken op onze manier om te zorgen dat er dingen gebeuren die we willen. En dat is op dit moment gewoon zorgen dat er maar, banen bij komen. Maar waarom is dat dan toch zo moeilijk voor ons, of waarom blijft het toch zo... Um, weinig concreet eigenlijk. Nou, dat is een journalistiek probleem. Ja? Veel meer dan een politiek probleem. Ook voor u in de ja, nou, Ik heb daar, ik heb daar heel, heel veel slag over geleverd... met de redactie waar we hier vlak na zitten... Mm -hmm. om zeg maar, de berichten die ik wilde brengen... ook verkocht te krijgen in de uitzending. Dat, is een, een, dat zijn geen makkelijke verhalen. Dat zijn verhalen die een paar, zin, een paar zinnen meer kosten... Om, om, om duidelijk te maken waar je het over wil hebben. Maar ik proef nu op dit moment... dat de honger naar informatie over Europa... aan het groeien is. De crisis heeft meer begrip voor Europa gebracht. Er wordt ontzettend gezegd dat we allemaal zo eurosceptisch zijn geworden. Ik geloof er helemaal niks van. Mensen hebben, willen nu heel graag weten hoe dat toegaat in Europa... en willen ook graag weten hoe ze het kunnen gebruiken. Dus ik heb het gevoel dat er een voedingsbodem is... voor beter te vertellen over Europa... beter te laten zien wat we met Europa kunnen... en Europa gebruiken voor de dingen die wij willen. Ja. Uh, u staat uh, vijfde op de, de lijst van de Partij van de Arbeid. Um, de Partij van de Arbeid heeft nu drie zetels in, uh, in Europa. Uh, zullen we eens horen hoe reëel het is dat de Partij van de Arbeid er minimaal vijf krijgt? Want dat is dan nodig, hè? Um, politicoloog André Krauwel, oprichter ook van het Kieskompas. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe groot acht u de kans dat Paul Snijder inderdaad aan de bak kan daar in Europa? Als politicus dan, hè? Nou, het enthousiasme is daar heel groot uh, aan die kant... maar ik ben heel bang dat er uh, heel weinig kans is... Uh, dat de heer Schneider in het parlement komt. Stijf van vanavond heeft nu drie zetels. Uh, de PvdA zit in de regering... krijgt de schuld van uh, uh, flink wat bezuinigingen... die over het Nederlanders uh, wordt uh, afgeroepen. Afge ge en uh, zal waarschijnlijk uh, uh, uh, zetels ver eerder verliezen... dan erbij krijgen. En voor vijf zetels moeten ze dus bijna verdubbelen. Dus dat, uh, die kans is gewoon zeer, zeer klein. Ik zou willen zeggen niet heel. Meneer mm, Sneider. Oh, nou nee, dat, daar ga ik niet vanuit. Ik ga met volle overtuiging een campagne in met een heel nieuw team met hele goede namen erop. En wij gaan gewoon een hele goede campagne voeren en zorgen dat we er minimaal genoeg halen om, uh, nou laten we zeggen, de dubbeling misschien nog uit te komen. Laten er we kan nog gewoon... veel gebeuren, Nick Rauwel. Uh, dat is waar. En zeker uh, uh, aansprekende mensen, dat helpt uh, altijd. Het probleem is alleen dat bij Europese verkiezingen. Mensen met het uh, met het uh, hart stemmen niet met het hoofd. Dus daar waar het de Partij van de Arbeid lukte om in de tweede kamerverkiezingen het alternatief te zijn voor de VVD in plaats van de SP was dus de Partij van de Arbeid, de Partij voor Links, mensen om op te stemmen om de regering links te kleuren. Zal dat in Europa niet lukken? Daar stemmen mensen. Sowieso stemmen daar veel minder mensen en daar stemmen mensen ook veel meer met het uh, uh, met het hart en niet met het hoofd. Dus geen rationele argumenten. Dat speelt gewoon. De Partij van de Arbeid niet in de kaart. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ondanks het feit dat, uh, uh, dat het enthousiasme uh, zeer overtuigend is. Uh, maar daar gaat het in helaas in Europa en bij Europese verkiezingen niet, uh, niet om. Nee, helder, nee. André Krauwel. Ja, hoe, nee, hoe nee, reageert nee, u? Ja, nou, ja, kijk, inderdaad, hard hoofd, dat, dat, dat is een punt die die maakt. Wat ik net probeerde te zeggen is dat we meer mensen hun hoofd moeten laten gebruiken... als ze naar Europa kijken en zorgen dat we, de, ja. dat we ze de informatie geven... zodat ze een afgewogen beslissing kunnen nemen wat ze precies gaan stemmen. En, maar en, u en, wordt de, afgerekend op Samsung... Daar heb ik helemaal geen probleem mee verder. Dus, uh, dat, dat, dat, ja, maar nee. dat zegt meneer Krauwel. Ja. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk dat, speelt, dat, speelt, dat speelt ook zo bij gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik, ik ga een Europese campagne voeren... met een aantal mensen die graag Europa goed op de kaart willen zetten. Dus uh, dat, dat, is, dat is mijn middel wat ik er in handen heb... en waar ik van, met overtuiging mee aan de slag wil gaan. En, en ik ben niet op de lijst gaan staan om die mee te doen. Ik ben niet op de lijst gaan staan om in het parlement te komen. En ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Ja, ik, ik hoor het met verve zegt u. Dank u wel, uh, meneer Krauwel. We wachten het af. Spannend wordt het in mei. Uh, Dank voor uw reactie in elk geval. Graag gedaan. Ja. En uh, misschien nog even goed om te zeggen dat uh, de voetbalwedstrijd die we gevolgd hebben. Uh, op dit moment is er rust. Dus uh, de tweede helft van de wedstrijd Heracles rkc waalwijk hoort u straks na negenen bij uh, WNL. Um, Paul Snijder, um, de Partij van de Arbeid. laten we ervan uitgaan dat het allemaal doorgaat. Dat u gewoon daar. He, dat het verdubbelt. Dus er komen er zes. en u komt daar in het uh, parlement. Um, hoe gaat u zich onderscheiden? van al die mensen die we al gehad hebben. Want u heeft een andere achtergrond. Hoe gaan we zien... Oh ja, dat is nou typisch Paul Snijder. Omdat ik mijn uiterste best ga doen... om te communiceren met de Nederlandse kiezer. Wat ik ook kan vinden aan microfoons... aan camera's, aan sociale media. Ik zal het gebruiken om uit te leggen... wat er gebeurt, waar ik mee bezig ben... en wat ik, wat ik hoop te bereiken. En communiceren is tegenwoordig makkelijker geworden. Er zijn veel meer mogelijkheden... Om, uh, om mensen te bereiken. En ik ben ze van plan allemaal, allemaal te gebruiken... en in te zetten om, om dat doel wat ik heb... goed communiceren over Europa... Uh, goed in de verf te zetten. Um, ja... ja het probleem is een beetje bij, bij, bij veel politici die nu in, in Brussel actief zijn... is dat ze zich opsluiten in die wereld. En als ik iets niet wil, is zeg maar een vergadertijger in Brussel worden. Dat moet je doen, want het is wetgevende arbeid. Die moet heel zorgvuldig gedaan worden. Maar je moet ook tegelijkertijd zichtbaar blijven in Nederland. En dat wil ik ook zeker gaan doen. Mm -hmm. Komt u uit een roodnist? Is dit, zit dit in Genen ook, dat Partij van de Arbeid verhaal? Um, ik kom niet per se uit een, uh, een roodnest in de zin dat mijn familielid was van de SDAP vroeger. Uh, om nog even uh, nog verder in de geschiedenis te duiken. Uh, ik, ik kom wel uit, uit een nest waar uh, ik van durf te zeggen dat ze uh, trots en, en, en blij waren dat er een sociaaldemocratie democratie is. Waar ze vooruit zijn gekomen en mij de kans hebben gegeven die ik gekregen heb. En, en in die zin voel ik me wel verwant. Ja. Leven ze nog, uw ouders? Nee. Want hoe hadden ze het gevonden om te horen dat u op de lijn u gaat glimlachen? Ja, trots. Ja, trots. Zelfs al oh, heilig van overtuigd. Ja. Ze waren trots toen ik in de journalistiek ging. Ze waren trots toen ik bij de NOS ging werken. En ze zullen ongetwijfeld trots geweest zijn... als ik voor de Partij van Arbeid naar het Europees Parlement ga. Is dat iets wat, wat u in uw gedachten heeft? Van die ouders op de achtergrond? Ja, absoluut. Daar heb ik van de week veel aan gedacht. Uh, mijn ouders hebben mij kansen gegeven. Hebben daarvoor gewerkt, hard gewerkt. En ik vond ook van de week toen ik de beslissing nam... ik vind dat ik uit respect voor hun... Voor wat zij gedaan hebben, voor mij die stap ook heb gezet. Het ontroert u om het te zeggen? Hè? Ja, ja, ja nou, ik meen dat. Wat ja. deed uw vader? Mijn vader was kachelsmid. Dat stond in zijn paspoort. Nee, dat staat op mijn uh, ge geboortecertificaat. Hoe heet dat in het Nederlands? Geboortecertificaat, heet in het Engels. Geboortebewijs. Ja. Dat ging hij aangeven en dat staat op kachelsmid. En dat is iets wat we nu niet meer kennen als beroep. Maar hij plaatste dus gewoon kolenhaarden. Dus hij sjouwde die hele zware, gietijzeren gevallen driehoogte de trap op en sloot ze dan aan. En dat heeft hij tot, tot vrij gevorderde leeftijd gedaan. Maar dat was nog een loodzwaar beroep. En toen is hij de laatste jaren van zijn, zijn leven is hij conciërge om de school geworden. Dat was ook een heel sociaal mens. En toen heeft hij ook een hele leuke carrière nog, de, nog doorgemaakt. Maar hij was als kachelsmit het grootste deel van zijn leven actief. En was het inderdaad iets waar hij mee bezig was, uw, uw toekomst? Ja, nou ja, de, de, ja mijn ouders hebben gewoon gezorgd dat ik, dat ik naar scholen kon en naar opleidingen kon. En hebben daarvoor gewerkt en hebben mij daarin gestimuleerd. Ik was zelf ook wel ambitieus, maar ik, ik kreeg de ruimte om die ambities ook uh, te pakken. Op en, wat en, voor moment dan deden ze dat? Herinnert u zich dat nog? De, als, je, als je dat zegt, wat mijn ouders heel goed gedaan hebben is uh, verder kijken dan de, de straat lang was. Wij hadden toevallig ook door hard werken, eerder dan de buren, een auto... en wij gingen naar het buitenland, wij gingen naar België... wij gingen naar Luxemburg, daarna gingen we naar Oostenrijk... en dan regende het zo hard dat we naar Italië gingen. En, en, en dat klinkt nu voor veel mensen zoals er iets was van... ja, shit, zeg gewoon naar Oostenrijk, wat is dat nou? Toch was dat op dat moment, begin jaren 60, midden jaren 60... van de vorige eeuw... Een, een, een stap die mijn ouders zitten en waar ze hard voor werkt om die te kunnen doen, die mij zelf vleugels heeft gegeven en mij ruimte heeft gegeven. En, en daar heb ik ontzettend veel waardering voor. Ja, want nu staat u op, op de lijst voor de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Het is uh, natuurlijk zo dat u heeft altijd als journalist geschreven over mensen. Nu wordt er over u geschreven. Ik bedoel, de afgelopen dagen stond er van alles te lezen over u. Hoe is dat? Ja, ik wist dat dat zou gaan gebeuren. Ik bedoel, ja, dat, dat, als politicus ben je niet iemand die onder een tafel zit. Je staat in de en spotlights, dus daar, daar hou ik gewoon rekening mee. En dat wist, ik, dat wist ik als je daaraan begint dat dat ging gebeuren. Nee, maar goed, dat is rationeel, dat, we, dat weet je. Maar ja. hoe is het als het gebeurt? Prima. Ja? Prima? Ja, nee, ja, ik heb een leuk stuk over mezelf gelezen. Ja, wat heeft u uh, gelezen? Ik las een stuk in het, in het AD, waar, waar heel mooi verwoord werd. Uh, uh, wat ik ook wel zelf in het gesprek gezegd had, over mm -hmm. wat ik met Europa wil bereiken. Ja. ja, want is het zo dat dat uh, iets is, want is er bijvoorbeeld een politieke uh, aspiratie, hoe zeg je dat, een inspiratiebron? Is er een politicus waarvan u denkt, ja, daar wil ik mij aan, aan spiegelen? Ik, ik heb in, in de loop der jaren veel mensen gezien die, die, die mij inspireerden. Uh, Wie? Den Uyl bijvoorbeeld. Ik ben, ben in, in de politieke journalistiek terechtgekomen uh, op, op het moment dat uh, aan het einde van het eerste kabinet Den Uyl dat, dat, dat tweede kabinet Den Uyl gevormd zou worden. En ik dacht dat ik naar Den Haag kwam om dat tweede kabinet Den Uyl mee te maken, wat er dus nooit gekomen is. Ik vond Den Uyl... En wat uh, dan aan Den Uyl? Uh, zijn passie. Zijn ongelofelijke toewijding aan de sociale zaak. Dat, dat, dat zat die man zo aan alle kanten. Dat in Iedere vezel zat er. Gerisma ook. Maar ook gewoon passie met, met de samenleving. Die man was ongelooflijk geloofwaardig als het ging... In, in de manier waarop die politiek bedrijft. Dat is mij altijd enorm geïnspireerd en, en in het buitenland, want u heeft natuurlijk een heleboel van dat soort mensen ontmoet ook. Hè? Ja, dan ga ik een hele slechte noemen, maar dat is Bill Clinton. Een <laughs> slechte? Ja, nou, een slechte in de zin natuurlijk dat hij ook dingen heeft gedaan... waarvan denken van dan moet dat nou. Maar <laughs> um, als, als politicus uh, heb ik, ik, heb, ik heb, er veel naar mogen kijken. Dus, dit en jaar... ontmoeten neem ik aan, want u heeft het jaar ja, in Amerika. Ontmoeten is wel een heel groot woord, maar ik heb het al een aantal keer gezien. De en hand, ge een een, keer een hand geschud of niet? Eén ja. keer ja. een hand geschud. Maar he. wat was er zo goed aan Clinton? Uh, als je, als je praat over communiceren, dan, dan heb je iemand die daar een, een topniveau mee weet te bereiken. Hoe hij een speech weet te houden, hoe hij dingen weet te verwoorden, hoe hij ook passie in, in, in zijn presentatie weet, weet te verwerken. En het is ook een man die, die zeg maar vanuit die passie en vanuit zijn eigen achtergrond, zijn eigen leven, hij kwam uit, uit Hoop, zoals dat mooie dorp heette waar hij vandaan kwam, dat heeft hij in zijn politiek uh, neergelegd. En van daaruit heeft hij al geopereerd. En, en dat spreekt mij zeer aan. We gaan het zien wat het, uh, wat het gaat uh, opbrengen. Ik, ik hoop voor u dat, u, uh, dat de, uh, de uitslag zo zal zijn... dat u inderdaad plaats kunt nemen daar in Europa. Heel veel succes in elk geval. Dankjewel. Paul Snyder, oud-NOS-correspondent uh, in Brussel... en dus um, tegenwoordig op de lijst voor de Partij van de Arbeid in Europa. Maandag zijn we er weer. Dan praten Alice de Bruin in twee dingen met de archeoloog Ivar Schutte. Uh, hij doet onderzoek bij het uh, nazi-vernietigingskamp Sobibor. En we praten met hem omdat 27 januari, dat is maandag... wereldwijd de holocaust wordt herdacht. Ja, dit was uh, Twee Dingen. Uh, straks na negen WNL met opiniemakers... en dan met de opiniemaker Arend-Jan Wat mij betreft een heel fijn weekend en graag tot maandag. Dag. Twee Dingen. Een programma van Max. Radio Ho. Radio Ho. -ho. Mo Luister naar de ware aard van het Utrechtse winkelhart van Nederland, Hoog -Katerijnen. Hallo, u heeft weer aansloes gevonden met het grootste radiostation van Hoog uh. Is dit nou nuttig voor ons en allemaal? Homolus Radio. Nee, we komen lekker shoppen, lekker kijken. Zondagavond vanaf 9 uur in Holland op Radio... de documentaire Het Massa Massage Apparaat. Radio 1, het nieuws van alle kanten.